Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Frits van Eert moet twee jaar de cel in. De oud-topman van Jumbo is veroordeeld voor witwassen, omkoping en fraude. Die straf liegt er niet om, zegt mijn economie collega Ruben Eg. Echt. Kei en keihard. Ik was soms echt ook wel verrast in hoe hard de rechter was. Hij verweet van Eert dat hij niet alleen de wet heeft overtreden. maar ook de interne regels van Jumbo. Hij wees zelfs naar een filmpje dat er altijd is voor nieuwe medewerkers van de supermarkt. Daarin wijst van Eert medewerkers op de gedragscode. Dat is heel erg belangrijk. En ondertussen lapt hij dat zelf aan zijn laars. De rechter noemde dat buitengewoon kwalijk. De straf valt hoger uit dan de eis van het OM. Die was twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk... Het discriminatiemeldpunt heeft inmiddels dik 2500 meldingen binnengekregen... over een social post van Geert Wilders. De PVV-leider zette een afbeelding online... van aan de ene kant een lachende jonge witte vrouw... daar staat het logo van de PVV bij... en daarnaast een booskijkende oudere vrouw met een hoofddoek... en het logo van de PVDA. Aan u de keuze, schreef Wilders erbij. Er kwam meteen veel kritiek op de post... omdat de afbeelding lijkt op het type poster... dat de nazi-partij ooit over Arieers en joden maakte... De grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk is nog niet onder controle. Bij de Pyreneeën staat een gebied zo groot als Tessel in brand... en het vuur verspreidt zich nog steeds. Zeker 25 huizen zijn afgebrand en meerdere wegen zijn afgesloten. En in het dorp Hoef en Haag in Utrecht... staan er honderden kinderen op de wachtlijst voor opvang. In het dorp is alleen nergens plek voor een nieuw of groter gebouw... en daarom is er een creatief idee geboren, vertelt wethouder Kees Vis. Als het nou niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dan gaan we iets bedenken wat in een waterrijke omgeving als dit dorp heeft, wel realiseerbaar is als de ruimte op land ontbreekt. Ja, ze willen een kinderopvang gaan bouwen op het water. Het moet op een ponton komen te staan, als een soort drijvend vlot. En Samen met de ontwikkelaar wordt er nu gekeken hoe het zo veilig mogelijk kan worden gemaakt voor de kinderen. Het weer behoorlijk wat zon. Later zijn er meer wolken met vanavond kans op regen. Tot die tijd droog bij 23 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... staat vieden tussen knopend Rotterpolderplein en Bad 6 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 uit van Zandvoort. Dit is ZFM. In de reflectie van een winkelraad zie ik je naast me staan. Je ogen lachen zoals altijd en je kijkt me. Ik van je even beeld tot ik wat beter kijk. dan staat er staan aan vreemde die wat op je lijkt. Ik lijkt maar niet te willen weten dat je nu weg bent voor altijd. Mijn hoofd probeert je te veranderen.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 The rough right? red and trust the heart's got one more. So many places to go. I tell you when it feels right, I'll choose the darkness over the daylight. Give her a FM, ZFM.